1 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivener de Wit. Goedemiddag, Turkse premier bezorgd over Nederlandse politiek. Opnieuw ontploffing bij IKEA en directeur TNT Express Italië stapt op. Dan het weer vanuit het zuidwesten regen- en onweersbuien, maar aan het eind van de middag begint het eerst in het westen weer op te klaren. Middagtemperatuur tussen 15 graden in Zeeland en 19 in het binnenland. Morgen overwegend droog, maar tweede Pinksterdag kans op regen. en maxima rond 20 graden. De Turkse premier Tayyip Erdogan vindt dat de Nederlandse politiek radicaliseert. En hij maakt zich daar zorgen over. Erdogan heeft zich in een gesprek met correspondent Bram Vermeulen voor het eerst uitgelaten over de gedoogsteun van de PVV aan de Nederlandse regering. Hollanda's, in Hollandia is het niet van mijn gegevenheid. Maar... Ben, siyasi, şöyle hij zegt dat hij zich natuurlijk niet met de interne zaken van Nederland mag bemoeien, maar dat hij wel lijnrecht staat tegenover radicalisering. Daar komt alleen maar ellende van voor het volk en voor het land. Dat zei hij letterlijk. En daarom hebben wij zelf de middenweg in de politiek gekozen, niet links en niet rechts en dat is volgens hem. De beste weg. Nou, daarmee reageert hij met zoveel woorden. Of misschien wel met zo weinig woorden. Voor het eerst op de politieke situatie in Nederland. En die gedroogsteun van de PVV. Die zich natuurlijk luid verzet. Al een tijdje tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Wij hebben uh, later na dit interview ook nog een toelichting gevraagd van de minister van de Europese Zaken, Edmond Baez. en die zegt letterlijk: kijk, wij doen zaken met de Nederlandse regering niet met de PVV, en wij nemen ook aan dat de Nederlandse bevolking niet geïnteresseerd is in het anti-islam standpunt van Wilders. een beetje zalvende woorden dus, maar dat is wel de reactie van de premier en de minister. Erdogan deed zijn uitlatingen aan de vooravond van de Turkse parlementsverkiezingen, die zijn AK-partij zo goed als zeker gaat winnen. Veel vragen bij IKEA, nu er ook in een filiale in het Duitse Dresden een ontploffing is geweest. Op de keukenafdeling ging er een pak pakketje af waarbij twee mensen licht gewond zijn geraakt en verder alleen de vloer en wat etalagemateriaal is beschadigd. Wie erachter zit is niet duidelijk, er was van tevoren geen aanwijzing voor een bedreiging en achteraf is de verantwoordelijkheid niet opgeëist. Verder is allerminst zeker dat er een verband is met twee weken geleden... toen er ook al pakketjes ontplofte in IKEA-filialen Ikea in Lille, Gent en Eindhoven. Ook toen raakte niemand ernstig gewond en was er weinig schade. In Afghanistan zijn zeker 15 doden gevallen toen een bus op een bermbom reed. Onder de slachtoffers zouden acht kinderen zijn. De bom ontplofte in het zuiden van Afghanistan in de buurt van de stad Kandahar. De laatste maanden is het geweld in Afghanistan verder toegenomen. In mei kwamen volgens de VN zelfs de meeste burgers... in één maand om het leven sinds 2007. Het lichaam van de man die afgelopen zondag... met zijn auto in de Waal bij het Gelderse reed, is gevonden. Donderdag is het lichaam zo'n 50 kilometer verderop... in de Merwede bij Dordrecht uit, de uit het water gehaald. Zo heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De man van 27 negeerde zondag een stopteken van de politie... en kwam na een achtervolging in de Waal terecht. Agenten wierpen hem nog een reddingslijn toe, maar wisten de man niet te bereiken. Een dag later werd het lichaam van een vrouw gevonden die ook in de auto zat. Behalve op rode bietspruiten zijn nu ook op rosabi-bietspruiten... zeer waarschijnlijk E. bacteriën aangetroffen in Nederland. De groenten worden teruggehaald. Het gaat overigens niet om de gevaarlijke EHEC-variant uit Duitsland... maar om een andere soort. Volgens Cor Hurks van de kiemgroentebranche kwam het slechte nieuws onverwachts. Dat is inderdaad een onverwachte tegenvaller. Uh, de branche heeft er al sinds jaar en dag alles aan gedaan... om uh, de voedselveiligheidssystemen operationeel te houden... en we denken te kunnen bewijzen dat dat ook uh, goed functioneert. We moeten echter wel beseffen met z'n allen dat uh, deze bacterie... Uh, waar nu de problemen over ontstaan, uh, tot nu toe volstrekt onbekend was... als bacterie waar schade van verwacht kon worden. En er dus ook nooit ingebouwd is in geen enkele voedingsmiddelenproductie... als uh, te monitoren, uh, bacterie. Nee, wat, wat doen jullie er eigenlijk aan? Van, u zegt uh, de branche doet er alles aan om uh, um die kiemgroenten te checken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, uh, de teelt van kiemgroenten is een proces wat uh, op zich uh, zich afspeelt in uh, gesteriliseerde ruimtes. De mensen die in die kiemgroentenkwekerijen werken uh, zijn uh, gekleed en worden getraind om om te gaan uh, uh, met voedingsmiddelen. Procedures tijdens de teelt, tijdens de oogst en tijdens het verpakken zoals gebruikelijk in de voedingsmiddelenindustrie, zijn ook volledig integraal ingevoerd in de, in de kiemgroentesector. We horen nu in Duitsland dat uh, kiemgroenten de bron zijn. Hier ook weer, uh, weliswaar met een wat andere variant bacterie. Zijn kiemgroenten überhaupt wel veilig? Kiemgroenten zijn veilig. Deze, en dat is heel belangrijk te beseffen, deze uh, EHEC-groep die in Duitsland dit drama heeft veroorzaakt... Dat is de dodelijke variant, hè? De ja, mogelijk een dodelijke, dodelijke variant. die is volstrekt onbekend. Nu we er ons daarvan bewust zijn, uh, is het zeker zo dat we uh, in het kader van de voedselveiligheidssystemen die we in de sector ook hebben... Uh, deze bacteriën gaan uh, en het voorkomen van deze bacteriën gaan monitoren. En dat was Cor Hurks van de kiemgroentebranche in Nederland. De hoogste baas van postbedrijf TNT Express in Italië is opgestapt. De Italiaan Ambrosino wordt opgevolgd door de zweet Extet. TNT heeft met Ambrosino afgesproken dat niet naar buiten wordt gebracht waarom hij opstapt. Dus ook niet of het te maken heeft met de vermoedelijke infiltratie door de Calabrische maffia, de Ndrangheta. TNT Express werkte in Milaan samen met koeriersdiensten die in handen zouden zijn van maffiafamilies. In maart werden al 35 maffialeden opgepakt met wie TNT Italië zou hebben samengewerkt en werden er drie managers ontslagen. De Italiaanse justitie heeft een toezichthouder aangesteld om de zaak te onderzoeken. De provincie Zuid-Holland eist 675.000 euro van minister Schults van Hagen van Verkeer. Door strubbelingen in de Tweede Kamer is de OV-chipkaart vertraagd ingevoerd. En dat heeft de provincie geld gekost. Ingrid de Bont, gedeputeerde die over het openbaar vervoer in Zuid-Holland gaat, over het geclaimde bedrag. Er zijn verschillende kosten gemaakt die we hadden omdat wij op 3 februari over zouden gaan op de overchipkaart en de minister heeft dat om stop gezet. Dat zit met name in de campagne die wij toen hadden... om mensen daar bewust van te maken dat ze met de overchipkaart moesten gaan rijden. Nou, denk bijvoorbeeld aan voldermateriaal, aan kraampjes die we hebben gehad op stations... bestikkering van de automaten waar je nog strippenkaarten kon kopen... dat dat dus voorbij zou gaan. Ja, dat was bij elkaar een bedrag van bijna 7 ton. En er zit ook wat FTE bij vervoerders bij. Het bedrag is berekend door de vervoerders Arriva en Connection. Gedeputeerde De Bond vindt de claim redelijk... en dus verwacht ze dat de minister betaalt. Nou, ik ga er wel vanuit, eh, omdat het ook echt een toon maar extra kosten is... omdat de eh, invoering van de OV-chipkaart is uitgesteld. Dus het zijn echt kosten die puur gerelateerd zijn aan het besluit... om hem niet, eh, niet op tijd in te voeren. Dus ik verwacht van wel. Ik weet ook dat er in de Tweede Kamer discussie over is geweest... Over de extra kosten die wij hebben gemaakt. En ik ga er gewoon echt vanuit dat de minister het niet meer dan redelijk vindt dat ze dat moet betalen. Dit is het NOS-journaal, het Ono de Wit. Precies drie maanden geleden is het dat in Japan een aardbeving en een tsunami verwoestend toesloegen. Veel Japanners hebben die gelegenheid aangegrepen om de straat op te gaan en te protesteren tegen kernenergie. Want hoe veilig is dat eigenlijk? Zo kan het nog maanden duren voor de kerncentrale bij Fukushima überhaupt onder controle is. En de eigenaar zegt alleen maar te hopen... dat de centrale begin volgend jaar veilig gesloten kan worden. Bij de ramp kwamen ruim 20.000 mensen om het leven. Meer dan 90.000 mensen zitten nog altijd in tijdelijke opvang. Japanse walvisvaarders zijn op weg naar het noorden van de Grote Oceaan... om 260 walvissen te vangen. De dieren zijn volgens de autoriteiten nodig voor wetenschappelijk onderzoek. Maar milieuactivisten zeggen dat de walvissen voor de handel zijn... Eerder dit jaar ging de Japanse walvisvloot er ook al op uit. Maar de schepen werden toen zo gehinderd door activisten dat ze moesten terugkeren. Japan, Noorwegen en IJsland zijn de enige drie landen die zich niet houden aan het verbod op de walvisjacht. Dan gaan we naar de ANWB. En daar zit John Bakker voor de verkeersinformatie. Met files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Diemen 3 kilometer. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Leende 3 en bij Urmond 4 kilometer. Op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Arnestein 3 kilometer. De A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen is bij de Roertunnel afgesloten. En de andere kant op, richting Maasbracht, bij knooppunt het Vonderen, een file van 2 kilometer. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. De Turkse premier Erdogan maakt zich zorgen over de gedoogsteun van de PVV. In Afghanistan zijn zeker 15 doden gevallen toen een bus op een bermbom reed. En in een filiaal van Ikea in Dresden zijn twee mensen licht gewond geraakt bij een ontploffing. Dit was het uitgebreide Enervationaal. Zometeen, Tros in Bedrijf. Hallo, kun jij goed luisteren en wil je graag mensen helpen? Coachen leer je bij de Alba-academie. Van beginner tot mastercoach, kijk op alba-academie.nl.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 Aanstaande woensdag gebeurt er iets bijzonders om half tien op Nederland 1. Een tv-show special, titel De Eerste Duizend Dagen. Een belangrijk programma met een belangrijke rol voor u. De tv-show special, aanstaande woensdag, half tien, Nederland 1.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 Over een klein kwartiertje ontvangen we de Nederlands-Portugese ondernemer Jao Mena de Matos, die deze week in Lissabon uit handen van de Portugese president de prijs voor de meest innovatieve Portugese ondernemer in het buitenland ontving. Daarna gaan we het hebben over de vraag hoe kleine zelfstandigen zich kunnen beschermen tegen malafide telemarketeers. En we besluiten dit uur van Tross in Bedrijf zoals elke week met Willem Overbos, die belangrijkste MKB-nieuws komt toelichten. Na twee uur dan gaan we het hebben over kampeertrends... en het bestaan van de campingondernemer. Maar we beginnen met een zoektocht naar geld. Precies, want de gisteren naar de Tweede Kamer gestuurde bezuinigingsplannen... van staatssecretaris Zijlstra... maken eens te meer duidelijk dat de culturele sector op de topinstellingen na de komende jaren voor financiële steun... niet aan hoeft te kloppen bij de overheid. Men zal dus op zoek moeten naar andere geldschieters... en voor veel kunstinstellingen vereist dat een hele andere manier van denken... om de boel nog draaiende te kunnen houden. Het Scheepvaartmuseum Amsterdam werd hier vier jaar geleden al mee geconfronteerd... toen de overheid niet alle kosten voor de geplande verbouwing wenste te gaan financieren. Het museum ging aan de slag, zocht en vond het benodigde geld soms in behoorlijk onverwachte hoeken. Bij ons de gast is Willem Bijleveld, zakelijk directeur van het Scheepvaartmuseum. Goedemiddag. Dankjewel. U ging uh, uh, in 2007 dicht, dat was hard nodig... Heel erg nodig om het gebouw helemaal te vernieuwen... Oh. en ook de presentaties, de tentoonstellingen... weer helemaal van de 21 ste eeuw te maken. En de begroting daarvoor, dat, dat ging om forse bedragen? Het ging was om forse bedragen. Het gebouw zelf, renovatie van het monument, 58 miljoen... en de inrichting daarvan nog eens een keer 17,5. Dat is dus fors. Vind ik wel, heel en fors. hoeveel had u? Uh, wij hadden op, bij het begin 58 miljoen door de overheid OCW op tafel gelegd. Uh, 17 miljoen dus nog uh, en, te komen. En nog 0 miljoen van de 17 miljoen. Niet helemaal waar. Uit de eigen begroting kon ik ook nog wat halen. 5,5 of zo. Maar er moest dus 12 op tafel komen. Maar Ga je dan toch aan zo'n verbouwing beginnen? Als je denkt, er staat nog een bedrag van 12 miljoen open. Uh, nou, het eerste het startte. 1 april 2006. En inderdaad, we zijn daaraan begonnen. Uh, want het gebouw is natuurlijk iets anders dan de inrichting. Mm -hmm. Maar we hebben het gebouw zo uh, opgetuigd... dat uh, we heel flexibel zijn in die inrichting. Dus we zouden het voor 6 miljoen hebben kunnen doen. Maar goed, dat was niet onze ambitie. We wilden per se voor het grote werk. En dan gaat u 2 oktober weer open. En mogen we dan zeggen... Uh, die hele operatieverbouwing die is helemaal gelukt. Ja, uitstekend zelfs. Echt het gebouw schitterend geworden. Een, het was misschien een vergeten monument in Amsterdam. En nu staat er daar weer een volle frisheid en Hollandse trots. Uh, en daarin dan een modern 21ste eeuws historisch museum. Ja, en als paradepaadje en een grote glazen overkapping van een binnenplek. Wat toch echt een, uh, nou ja, een juweeltje is om te zien volgens de kenners. Ja, dat is het. En het, het zal denk ik ook wel een voorbeeld worden... van hoe je met een 17 e eeuws monument mooi kan omgaan. Ja. Hoe je dat helemaal je aanpast en hoe je dat opfrist. En nou, die overkapping heeft twee doelen eigenlijk. Uh, mooi om te zien, architecturaal schitterend. Kunt, kunt u even vertellen hoe het eruit ziet? Um, nou, het gebouw zelf is echt een fors uh, uh, Hollands-klassicistisch gebouw... met een grote binnenplaats. Echt uh, 35 bij 35 meter. Is zeldzaam in Nederland. En uh, nou, die binnenplaats is leuk natuurlijk... maar het regent nogal veel in Nederland. Dus uh, we zijn ervoor gegaan om die te overkappen. En overdag uh, is dat dan de toegang tot het museum. Op drie verschillende plekken kan je het museum in. En s'avonds is dat dan een plek voor evenementen, ontvangsten, recepties, uh, noem maar op. En op die manier hebben we het monument ook zo aangepast... dat we ook op andere fronten weer geld kunnen verdienen. Maar is, die, dat is, dat, dat is het helemaal een glazen, glazen overkapping? Dus, ja, ja, ja, staal en glas. Heel bijzonder. Alle okay. toevoegingen in het uh, oude monument uh, zijn staal en glas. Maar hoe... Ja, hoe heeft u dan dat benodigde geld, die 17 miljoen die u nog miste, misschien 12 omdat u er ergens nog 5 had liggen, hoe... Bent u er eindelijk aan, ge aan gekomen? Um, door goed te laten denken van waar gaat het museum eigenlijk over... en wie kunnen we daar nou lekker bij betrekken. En natuurlijk zijn we naar een aantal grote fondsen gestapt. Daar begin je gauw mee als culturele instelling. En daar vonden we meteen uh, een, een warm welkom, zal ik maar zeggen. Het VSB-fonds, uh, uitstekende bijdrage geleverd. Zeker ook de Bank Giro Loterij. En dat had, toen hadden we opeens 4,5 miljoen extra. Dus dat heeft die hele fondsenwervingcampagne echt wel vleugels te geven. Maar dat zijn de algemene fondsen, zeker? Maar, dat ja. zijn de algemene fondsen. En dan, ja, met het Nederlandse maritieme verleden... waar we heel erg trots op kunnen zijn... kunnen we ook allerlei maritieme fondsen nog benaderen. Je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Het Vaderlandsfonds, ter Aanmoediging van Slans nou, wie, wie, wie, <laughs> wie kent, kent dat het wie niet? Kent het niet? Ja. Maar zulke fondsen, daar zijn er nog heel veel vereniging van. En de Nederlandse vereniging van waterskiers, neem ik aan, ook? Ja, voor- en achteruit, ja. allebei. Uh, ja. Nee, maar, dus, maar waar kom je dan allemaal ja. terecht? Maar bij, ook bij dat soort fondsen. En ook fondsen die uh, ons doel heel erg uh, goed zien zitten. Het Gies Bestrijbersfonds... U had er ook nog niet van gehoord. Nee. En zo vind je je weg in Fondsenland. Maar ik dacht dat u ook uh, geld had gevonden bij echte bedrijven, bij het bedrijfsleven. Ja, dat is dan de tweede poot. Eigenlijk sponsorwerven, geld verwerven. Dat heeft drie poten. Eén is die fondsen, twee is het bedrijfsleven. En de derde, dat zijn de particulieren. Het is een prachtige trojka. Gaan we nu naar twee. De bedrijven. We gaan nu naar twee. Ja. De bedrijven. Um, en um, nou, het was uh, heel duidelijk dat wij bij, ook bij watergerichte bedrijven uh, goed terecht konden. Uh, Deltaloid, de water als sportverzekeraar van Nederland die steunt ons zeer. Uh -huh. Maar tegelijkertijd hadden we ook in de inrichting van het museum het zo gedaan dat het niet alleen historische tentoonstellingen zijn, maar ook het hier en nu naar binnen komt. Er komt een grote presentatie over de economie van de Amsterdamse haven, eigenlijk het bezoekerscentrum van de haven. En het is gelukt om heel veel bedrijven die daar in die Amsterdamse regio zitten, van Amsterdam naar Eemuiden, om die bij het scheepvaartmuseum te betrekken. En Echt structureel te laten spelen. Kijk, en dan zit je goed natuurlijk. Want dat is een uh, redelijk een, en ook nog enigszins welvarende tak. Um, het gaat heel behoorlijk in de haven. En die bedrijven die willen ook zich bij ons uh, uh, aanhakken. Maar hoe, hoe ging dat dan? Ik uh, neem aan dat u, uh, u googelt. U, u haalt een, een stel bedrijven eruit. Dat overlegt u met anderen. En dan gaat u achter de telefoon zitten. En dan hallo met Willem Bijleveld. Um, dat doe je natuurlijk ook, maar dat blijkt toch niet zo goed te werken. Nee. Dat, is, dat, dat koude telefoneren, dat, dat doet het toch niet. Hoe doe je het wel? Hoe doe je het wel? Um, door uh, heel geleidelijk aan via via een netwerk op te bouwen in die haven. Ik uh, was in de gelukkige omstandigheid dat ook uh, de gemeente, het havenbedrijf uh, ons goed steunt. Die gaf allerlei indruk introducties bij havenbedrijven. En uh, ja, ik zit ook in een eetclub waar we vier keer per jaar bij elkaar komen... met, uh, oh. nou ja, noem het maar, havenbewonnen. En waar water gedronken wordt. Uh, daar wordt heerlijk zuiver water gedronken. En uh, op die manier leer je elkaar wat beter kennen... en dan krijg je inderdaad ingangen uh, bij bedrijven. En ik rijd, rijd trouwens zelf iedere dag in mijn dagelijkse route door de haven. Dus je hebt al die namen wel op je netvlies. Ja, nou, is een van die bedrijven, ik ga me stom voor, een van die bedrijven uh, die u als sponsor geworven heeft, is Old Amsterdam. Nou, die doen in kaas. Hè? Nou, neem ik aan dat iedereen die bij u in het museum ko uh, komt, uh, voortdurend wordt geattakeerd met een blokje oude kaas. Um, nou, geattaqueerd zeker niet. Uh, en met Old Amsterdam zijn we in het laatste stadium... van de contractbespreking okay. overigens, maar dat Ik loop gaat er helemaal ook goed. vooruit. Maar het gaat maar even goed. om hoe ga je ermee om... en wat ja. krijgen zij ervoor terug? Um, zijn er logo's in de, in de tentoonstellingen? Ja, yes. Niet in de tentoonstellingen, maar als je het museum straks binnenkomt... en je kijkt naar links, dan zie je daar een sponsorwand met uh, 37 logo's. Uh, het ministerie OCW staat er ook groot bij. En er is nog 36 andere bedrijven. En er is ook een NIS waarin dan de particulieren van de uh, vermeld staan die ons ook steunen. En dat maar... is alles? Nee, dat is niet alles. Uh, we proberen zeker ook partnerschappen te ontwikkelen... met die bedrijven die ons steunen. En, uh, nou, ja, daar zit een dat is bijvoorbeeld dat ze samen in. mogen komen... onder die geweldige overkapping... en dat Precies, ze daar hun klanten daar... ontvangen en dat soort dingen. Ja, absoluut. Dat ze daar een voorkeursbehandeling bij krijgen. Maar een ander voorbeeld is... Uh, ons grote voc schip Amsterdam ligt nu in het droogdok. Wordt enorm opgekalifaterd. Uh, en daarvoor moest het uh, nou ja, voorbereid worden voor dat dok. Dat doen we bij een van onze sponsoren, Ter Haak. Oh bedrijf in het havengebied. En daar gebruiken wij de kader van. Dat huren we gewoon. Maar op die manier is er wederkerigheid in die relatie. En museum wordt een beetje partycentrum ook, of niet? Um, overdag zeker niet. Het is dan uh, een van de mooiste historische musea van Nederland, mooi vernieuwd. Um, S'avonds wordt het een evenementencentrum. Ja. En ik denk dat daar dus ook een hele uh, vernieuwing in zit. Uh, ja, musea zijn open van 10 tot 5. Uh, en dan staat dat gebouw niks te doen van 5 ja. tot 10. Dat is ja. toch zonde. Ja. Uh, en daar is die overkapping zeker ook voor bedoeld dat we onszelf die mogelijkheid hebben. En gekregen. zo komt u redelijk eenvoudig aan die 17,5% eigen geld die uh, Zijlstra zegt dat u niet van moet verdienen om voor de rest van de subsidie in aanmerking te komen. Nu het zover is, is het redelijk eenvoudig geworden. Ja. Maar u, ja. u wordt dus ook partycateraar. hè? En had u, heeft u daar verstand van? Nee, dat exact, gaat, u, maar, gaat u in eigen beheer doen. Begrijpen. Dat gaan we in eigen beheer doen. En ik heb een aantal hele goede collega's. Onder andere de zakelijk directeur. Ik uh, blijk algemeen directeur te zijn overigens. Maar die zakelijk directeur die heeft een uh, achtergrond in het hotelwereld. Uh, heeft ook hoge hotelschool gedaan. Lange tijd in die wereld gezeten. En die weet wel uh, hoe de uh, hazen lopen wat dat betreft. En zij bouwt een hele uh, uh, operatie op een hele organisatieonderdeel... waar tussen uh, nu en opening nog eens veertig mensen bijkomen. En die gaan al die evenementen organiseren uh, en uitzetten in de markt, enzovoort, enzovoort. We zaten op een trojka, hè? En we hadden het dus gehad met de sponsoren, de fondsen... Toen hadden we het had gehad over het bedrijfsleven. En u zei ook nog iets over particulieren. Ja, dat was het sluitstuk van onze geldverwerving. Um, drie jaar geleden zaten we nog eens even goed na te denken. En toen bleek van nou, die 17,5 miljoen, dat is toch heel ambitieus. En met die fondsen, we zijn daar geweest, we zijn daar geweest, bedrijven. Dat gaat niet lukken in totaal om die 17,5 miljoen op tafel te leggen. Er zijn veel particulieren. Um, en je kan natuurlijk aan een klein aantal fondsen grote bedragen vragen, uh -huh. Maar je kan het ook omdraaien. Vraag aan veel mensen een kleiner bedrag. En dat zijn we gaan doen. Uh, en wat we gedaan hebben is uh, 17 uh, Nederlanders uh, vragen een eigen kleine sponsorkring op te richten. Het getal 17 is aardig in het Maritiem Museum. Uh, in dat tijd werd de VOC geleid door het college van de Heren 17. Nou, we hebben nu 17 dames en heren die allemaal weer een groepje van 17 mensen Opzetten. Dus de VOC had vroeger ook kamers en wij hebben nu 17 kamers. Zijn het zijn een soort businessclubjes of zo? Het zijn mini businessclubjes, het zijn mini vriendenclubjes. Iedere club heeft weer een ander karakter. Uh, er is een club van allemaal eigenaren van Lemster -aard. En die moeten dan als, als, als particulier, wat is het, 2.500 twee, twee, euro of zo betalen? En dan zijn ze lid van zo'n kamer. En wat, het, is, en dan? het is iets meer, want anders krijg je het resterende bedrag ook nog niet bij elkaar. <laughs> uh, ze zijn uh, exclusief lid Hoe, van betalen Kamer. ze dan? Uh, over de jaren heen is er, hebben ze een structurele bijdrage van, de, van 3000 euro. Dus vrij fors voor een particulier. Maar dat is in Nederland goed geregeld. Via notariële acten is dat dan meteen aftrekbaar van de belasting. Dus die, uh, de fiscus faciliteert hier uitstekend. Um, en uh, wat dat betreft, die kleine groepen, dat worden hele hechte groepen... die bouwen een band met het Scheepvaartmuseum op... en zijn exclusief daarbij betrokken. Ja, nu bent u eigenlijk hier om, um, om te praten over... hoe kun je nou als culturele instelling toch aan geld komen? Dan denk ik, u heeft het makkelijker, want uw museum heeft een thema. En daar kan je bedrijven bij zoeken. Hoe kijkt u naar andere uh, instellingen of andere museums? Moet het makkelijkst voor hen zijn om aan andere gelden te komen dan subsidie? Um, ja, makkelijk is het niet. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. En zeker nu niet, Want maar u had het kan wel. In, in het begin natuurlijk de tij nog mee. De tijden zijn nu wel heel anders dan dat u begon. Ja, dat merken we zeker ook. Uh, maar daarom, daarom kan het nog wel. Uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, nou, ieder museum... je staat voor dat behoud van die collectie die je beheert. Die gaat ergens over. Uh, onze voorgangers hebben die collecties bij elkaar gebracht. Dat was heel vaak particulier initiatief. En um, ja, nu moet het toch weer mogelijk zijn om ook weer particulieren... Uh, daarbij te betrekken. Je doet het voor een deel van de maatschappij. En laat dat deel van de maatschappij maar bijdragen. En ik denk dat het voor ieder museum kan. Uh, ook het buitenboordmuseum, uh, Daar zijn vast particulieren die geïnteresseerd zijn in het behoud van buitenboordmotoren. Nou, maar dat zeg ik. Dan, dan hang je het al aan een thema. Ja. En dat moet het ook allemaal... Maar bijna ja. ieder museum heeft ja. een thema natuurlijk. Ja. Of het is regionaal, of het heeft een bepaalde kunstvorm. En, uh, maar ja. wat, wat doen ze dan verkeerd dat ze uh, denken dat dat niet lukt? Ze doen niks verkeerd, maar ze doen nog iets niet. Okay. En dat is de particulier vragen uh, om uh, het museum te steunen. En natuurlijk met een goed voorstel. Als je zomaar een brief krijgt van steunen, maar dat werkt niet. Maar definiëren goed voorstel. Maar, maar, en dan dat is dan in scheep... goed voorstel? Want hoe definieert u dat voor particulieren? Dat um, is echt, ja, het worden vriendenclubjes, maar ik weet nog niet wat men, waarom men dat heel betaalt. Heel duidelijk: betrokkenheid bij een specifieke tentoonstelling. Dat is uh, het geld van die particulieren wordt zichtbaar in de tentoonstelling. Het gaat niet naar uh, exploitatie, het gaat niet naar salarissen, maar het gaat heel duidelijk naar zichtbare elementen in het museum waar die particulier uh, een zekere betrokkenheid dat, bij heeft. En dat wordt geafficheerd, al meteen bij de ingang, ja. mede mogelijk gemaakt door het Compagniefonds, oh, bij ons dan oh, heet. Uh -huh. ja. uh, en dan staan de, de namen van die particulieren. Daarbij. Dat, is, dat vind ik er ook echt bij ja. horen. Is, en en zou, u, zou u ook culturele instellingen willen aanraden om zich bezig te gaan houden met exploitatie, inderdaad, van, van uh, bijeenkomsten, faciliteren, uh, catering, dat soort dingen? Dat gaan wij doen in ieder geval. Kijk, Want daar is wat aan te verdienen. Het, het mooie van Nederland Museumland is dat het heel erg divers is. Het is, het is werkelijk uh, prachtig divers. Ik denk dat je ook allerlei dingen kan doen. Je hoeft het niet alleen in catering te zoeken... maar uh, evenementen organiseren. Er is natuurlijk veel meer te doen in een museum... dan tot nu toe gedaan is. We werken in het algemeen in fantastische gebouwen. En daar kan je meer mee dan alleen het museum uh, in exploiteren. Meneer Beideveld... Uh... U heeft het nu voor elkaar. U heeft ook het idee om daar min of meer een partycentrum voor de late avonduren bij te doen. Dan zal er ongetwijfeld in Amsterdam een soort vereniging zijn die ook in de partycentra zit. En die hoeven geen tien minuten na te denken. Die komen natuurlijk meteen met het verhaal. Van ja, dat is allemaal lekker zeg. Ja, met je gespecialiseerde gebouw. En ik moet het uh, uit het, uh, het geheel doen. Dus ik heb valse concurrentie. Dat argument gaat u 100% zeker krijgen. Wat gaat u daarmee doen? Um, door te zeggen dat... Uh de evenementendeel bij ons, absoluut niet gesubsidieerd is. Dat gaat voor marktconforme prijzen. Ja, Maar je zijn doet het in een gebouw dat wel gesubsidieerd ja, is. om dat gebouw en het museum dat erin zit in stand te houden. Dus uh, dat denk ik dat het een heel goed doel is. Uh, wij zitten daar niet voor de winst, uh, wat ondernemers wel doen. Wij zitten daar om onze collectie en ons nee, verhaal te Maar het gaat natuurlijk om het vertellen. argument, uh, er is valse concurrentie. En dat gaat u krijgen. Nou, ik denk dus niet dat het valse concurrentie is. is nee, dat doen we zijn is. zo toch? Uh, ja, maar dat dat is het is toch onvermijdelijk dat deze discussie dat zou vals vinden als ze dat Dat zou vals u vals vinden. Vals <lacht> vinden. Nou, dan <lacht> ja. houden we het daar maar. Maar u gaat het toch ongetwijfeld krijgen, deze discussie. Dus dit kan je toch niet uh, omzeilen? Um, ik heb Tot nu toe heb ik dat niet gemerkt. Je niet hebt het even opgerakeld, uh, Peter. N uh, nee, we zijn nog niet begonnen, maar men weet wel dat we dit doen. Er zijn uiteindelijk vier keteraars geselecteerd die bij ons de preferred worden. Dat doen ze met volle overtuiging zonder het woord. Wat voor concurrentie ook in de mond te nemen. Dus ja. in die zin, uh, nee, denk ik dat dat heel herkenbaar ik is. Is dat wel dit... heel vals zoals u dat zegt? Nou, heel open toch? Ja, is, heel open. Uh, dat is het goede woord. Uh, ik wil even weten of u, of u, u denkt dat met uh, de huidige manier van omgaan met uh, de subsidies en, en dus alle plannen van uh, de heer Zeilstra, de staatssecretaris, gaan er veel museale instellingen omvallen, denkt u? Um, ik hoop niet veel. Uh, het, het goede uh, van deze bezuinigingsoperatie op dit moment lijkt dat inderdaad erfgoed uh, enigszins buiten schot blijft. Niet geheel, bedoeld, er zijn ook al stevige bezuinigingen aangekondigd. Maar er is toch wel de trend uh, om erfgoed uh, te ontzien. Men beseft kennelijk van een samenleving moet zijn uh, verleden toch uh, kenbaar houden. En dat, uh, dat gebeurt dan ook. Uh, maar desalniettemin hoe de staatssecretaris nu ingrijpt, dat is inderdaad heel gericht. Geen kaasschaaf maar heel gericht haal je die 17,5% eigen inkomsten niet... dan krijg je geen subsidie meer voor je presentatie. Nog wel om je collectie te behouden... Maar niet meer om... En dat euh, vindt u terecht? Dat je je eigen bestaansrecht nee, middels... Uh, ik ben geen politicus. Uh, als burger vind ik het niet terecht. Ik, ik vind dat een, een museum goed gefaciliteerd moet worden... Om, om zijn verhaal ook te vertellen. Dus ik vind het een beetje onevenwichtig om wel de collectie te beschermen... en dan te zeggen je mag er niet over presenteren. Uh, ik hoop dat die musea nu middelen gaan vinden... om het verhaal wel te kunnen blijven vertellen. Hartelijk dank. U hoorde Willem Bijleveld, algemeen directeur van het Scheefvaartmuseum. U kunt er vanaf 2 oktober terecht. Het zal voor u ook toch wel een zucht van verlichting zijn dat je eindelijk weer eens gewoon wat dat betreft aan de slag kan. Hè? Ja, dat is heerlijk. Het is, we, we rennen eigenlijk twee marathons. We zijn naar die eindstreep op weg en dat is dan meteen weer de startlijn voor de volgende marathon. Hartelijk dank voor uw komst. Dank je.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 Hij is de meest innovatieve Portugese ondernemer in het buitenland. En hij werkt in Eindhoven. João Mena de Matos ontving afgelopen woensdag in Lissabon... de prestigieuze Cotec Award uit handen van de Portugese president. Vanmorgen vloog hij terug en nu is hij bij ons aangeschoven. João Mena de Matos, ik zeg het goed, hoop ik. Ja. Goedemiddag. Hartelijk gefeliciteerd. Dank u wel. Was dat een leuk onder onsje met de, met de president... Ja. en het in ontvangst nemen van die prijs. Ja, dat was een uh, hele bijzondere ervaring. Uh, ik kwam daar uh, dinsdagavond, uh, of dinsdagmiddag. En uh, de hele groep van genomineerden, 112 in totaal... Uh, oh, u had wel concurrentie. Ja, ja dat wel, ja. ja. <laughs> uh, worden dan meteen ontvangen door de president in het paleis zelf, zeg maar. Um, de volgende dag is de uitreiking. Uh, is hij weer aanwezig. Uh, nou ja, waren er twee winnaars dit jaar. Ik was er één van. En uh, nou, wat uh, wel wat heel bijzonder is, is de enorme aandacht die uh, de prijs inderdaad krijgt. Dat schijnt de enige ondernemers... Uh, en hier ondernemers... dus ook. Sorry? Ja. En hier nu dus ook. En hier wat, nu ook, ja, wat, ja, ja. wat houdt die prijs nou precies in? Is het een geldbedrag? Nee. Uh, wat dan? Uh, nee, het is... Uh, eer. Het, uh, het is de eer. Ja, en kunstwerk kunstwerk je mee, zeg maar. En, uh, nou ja, en wat je dan krijgt, want het, het is allemaal georganiseerd rondom de Dag van Portugal. En de Dag van Portugal was uh, gisteren, de 10e juni, zeg maar. Waar, waarom is dat de Dag van Portugal? Uh, ja, het is de dag waar de, de, zeg de Republiek is... Uh, Oké. Okay. Uh, ja. Um, dus het begint al de artsen met uh, nou ja, onder andere deze uitreiking. En vervolgens, ja, het is enigszins vergelijkbaar met koninginnedag... alleen niet uh, een halve dag of een dag, maar uh, drie dagen lang. Zeg maar. Het ging om innovatieve ondernemers. Ja. Uh, tegen wat voor mensen moest u opknokken eigenlijk? Ja, nou, dat, dat wist ik inderdaad van tevoren ook niet. Maar het schijnt, Portugal heeft 10,5 miljoen inwoners. Maar het schijnt dat wereldwijd iets van 5,5 miljoen zijn. Van, laten we zeggen, uh, uh, uh, Zuid-Amerika tot Zuid-Afrika. Uh, overal in de wereld eigenlijk. Uh, ik, ik kwam slechts uit Nederland. <laughs> het waren uh, ja, niet zoveel uit Europa. Maar Portugal heeft een enorme uh, gemeenschap uh, wereldwijd. En nou ja, daar zoekt men uh, de kandidaten voor deze prijs. En wat, om wat voor bedrijven ging het? Wat voor soort van uh, Nou, het ging om uh, innovatieve bedrijven, uh -huh. dus dat wel. Uh, wat doet u precies? Ja? Uh, yeah. uh, nou, we hebben 23 jaar geleden European Design Center opgericht. European Design Center uh, werkt uh, op het snijvlak van technologie en design. En wij proberen onze klanten te laten innoveren, te helpen innoveren met behulp van die twee disciplines. Kunt u daar even iets uh, specifieker op zijn? Wat heeft u precies voor innovatiefs bedacht? Nou ja, wij uh, kijken naar de behoeften van de klant, zeg maar. Uh, en dan uh, zien hoe uh, middels uh, design en technologie, proberen, dat is onze onderscheidende factor, zeg maar. Ja. De, de, de, het gebruik van beide in één keer. Proberen we hun bedrijfsprocessen te verbeteren. Maar geeft u eens wat voorbeelden van? Nou, een voorbeeld dat op dit moment uh, heel actueel is, want uh, uh, ja, moet ik misschien nog heel even toelichten. Uh, wij, wij, wij zijn gestart met European Science 23 jaar geleden, maar intussen hebben we een aantal uh, zogeheten spin-offs. Want de vraag was zo breed naar uh, dit soort uh, steun... Uh, dat onze doelgroep steun? te breed begon Sorry, wat, wat voor soort steun? De, de steun, uh, zeg maar, uh, het ondersteunen van innovatie... middels technologie en design. En design, oké. Okay. Uh, die combinatie van Die combinatie. Dingen, ja? Dat wij op een bepaald moment... met name uh, drie, vier jaar geleden begonnen zijn... met het oprichten van spin-offs... op uh, een aantal verticale onderdelen van de markt, zeg maar. En daarvan dat op dit moment uh, ja, heel in de picture is... is uh, MedSim... Uh, Medsim is een uh, onderneming dat uh, probeert uh, medische teams te, uh, te laten trainen. Uh, moeilijke situaties, zeg maar. Uh, situaties van leven en, en dood. Waar uh, heel vaak ook fouten uh, gemaakt worden. Om een voorbeeld te geven, in Nederland zijn er per jaar uh, gemiddeld... 1960 mensen die overlijden door medische fouten. Uh, en uh, normaal gesproken uh, traint men... Uh, op de patiënten. Dus tijdens moeilijke ingrepen worden getraind. De hele team traint daarmee. Maar wat we gedaan hebben bijvoorbeeld met bij MedSim. Hebben we hebben een uh, mannequin ontwikkeld. MedSim, dat staat voor medische simulatie. Medische simulatie, ja. simulatie okay. En, en wat, wat heeft u dan ontworpen? Om te beginnen, we hebben vier jaar lang uh, dit ontwikkeld voordat we het op de markt hebben gebracht. Uh, hebben we rondom de tafel zowel uh, designers, communicatie, uh, specialisten, uh, uh, ingenieurs, uh, programmeurs en uiteraard ook de medische professionals. Ja. Uh, vervolgens uh, hebben we, uh, hebben we een, uh, een mannequin ontwikkeld. of Een, een meerdere pop. Man, een pop ja, ja. Die zich gedraagt zoveel mogelijk zoals een normale mens. Uh, dus daar praat, zit technologie uh, in met ja, een hartslag ja, ja. En enzovoorts. Exact. En als je daar ingrepen op doet en dat gaat Fout, dan reageert die pop dan. Dan op. reageert die pop. Ja, precies. Nou, vervolgens hebben we ook uh, communicatieprocedures ontwikkeld tussen de verschillende teamleden, zodat zij uh, kunnen oefenen wat te doen bij een bepaalde, uh, ja, moeilijke scenario, zeg maar. Um, en toen bleek aan het eind van de rit dat uh, nergens op de wereld, zeg maar, een uh, uh, plaats is waar bijvoorbeeld zo'n geavanceerde Pop is. Uh, waar ook uh, een niet-medicus trainingen geeft. In dit geval een communicatiespecialist. En uh, waar ook de team gezamenlijk traint. Uh, dat wil zeggen, medisch specialisten samen met uh, uh, anesthesiologen, uh, verloskundigen, uh, verpleegkundigen... En, en, en dat maakt dat ze daadwerkelijk de moeilijke situaties kunnen oefenen. Uh, wat in de praktijk niet gebeurt. Want als zij op trainingen gaan, gaan de specialisten samen ergens naartoe. Of gaan de verpleegkundigen samen ergens naartoe. Uh, laat staan dat ze op een de pop uh, oefenen. Razend knap bedacht. Maar mm -hmm. die award, die Cotec Award, die, ja. die is eigenlijk niet daarvoor. Voor dat u iets knaps bedacht heeft. Die is ervoor om het concurrentievermogen van Portugal om dat te stimuleren. Hoe doe je dat op die manier? Um, nou, uh, ik denk, wat, wat, ik nou, uh, wat ik nou gemerkt heb, is dat Portugal uh, een aantal voorbeelden wil stellen. Dus ze willen de goede voorbeelden uh, vinden, zeg maar, en dan enorm in de picture brengen. Okay. Uh, om te en op die manier hopen ze dat dat een, uh, ja, een, uh, een effect heeft op en de... ...potentieel ondernemers in het land, zeg maar. Dat, dat er een stimulans daarvan uitgaat. In de categorie, kijk eens wat deze Portugees kan. Ja, zoiets, ja? Ja. En, dan je, en dan kom je in blaadjes en dan doen nou, ze een vlag achter je of zo. Nou, ja, je komt in blaadjes. Dit is echt ongelooflijk. Ik bedoel, ten eerste als je als je, went, uh, ja, je doet een speech enzovoort... ...en vervolgens hmm. kijken naar het journaal om Arthur... ...en dat op je? alle zenders ja. zie je zelf. Ja. Vervolgens loop je de hele dag. De, de, de komende twee dagen, studios in en uit. En met allerlei uh, satellietwagens enzovoort. Uh -huh. uh, in allerlei uitzendingen ook uh, uh, ja, een verhaal te vertellen. Yeah. Het is een enorme aandacht. En ook uh, laten we zeggen, het hele gevolg van de president, u kent dat. Dat, uh -huh. dat zijn 20 ja, ja, ja. mensen. En wij zitten, de twee winnen, zaten, laten we zeggen, in de in de, in de, in de inner circle zeg maar. Uh, overal zaten wij uh, tussen de, de premier en de ministers en voor. Dus ja, dat was een enorme aandacht, De, uh, waardoor... Uh, dus u, bent, u ja. bent daar een rolmodel voor, ja. voor ondernemers. Ja. Um, hebben ze ook geprobeerd om u weer te laten investeren in eigen land, om daar ook een bedrijf te beginnen? Uh, ja. <laughs> uh, en dat hebben ze, uh, ja, ze hebben dat uh, ja, niet alleen geprobeerd... maar toevallig zijn wij uh, ook bezig om daar een en ander te starten. Al een maand of zes. Uh, dus dat was van beide kanten eigenlijk. En dat, was, dat kwam bijzonder goed uit, ja. Want u zit in Nederland in de regio van Eindhoven, hè? Uh, wij hebben kantoren in Eindhoven en in een bos. Ja. We hebben ook een kantoor in Brussel. Want daar, is echt, daar hebben ze wat Nederland betreft natuurlijk zo'n zo kenniscentrum... wat echt al volgens mij heel groot aan het worden is. Maar, het Brainport Eindhoven. Ja, ja, ja. Merkt u daar wat van als ondernemer ook in die regio? Uh, ja, zeker. Ik bedoel, het klimaat in Eindhoven is uitstekend. Uh, Brainport is een, uh, een, een enorm uh, interessant en goed concept met een hele goede naam. Is er ook de... kruisbestuiving tussen de verschillende kennisbedrijven? Uh, uh, uh, zeker, zeker, ja. absoluut. Ja, ja, ja. Maar, maar ook, uh, laten we zeggen, de huidige college uh, die trekt daar enorm aan, zeg maar, uh, burgemeester en wethouders. Met name ook de, de wethouder van innovatie en burgemeester van reizen zijn daar enorme... enorme uh, ja, ambassadeurs van, zeg maar. En die maken dat, uh, dat mogelijk, ja. En net uitgeroepen tot slimste regio van Europa. Is er iemand in Portugal die dat weet? Mm, nu wel. <lacht> <lacht> Gefeliciteerd. Uh, ja. Hartelijk dank. We spreken Dankjewel. met jou, Mena de Matos. Nederlands-Portugees ondernemer... Ja, van het jaar eigenlijk, hè? Ja, precies. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. twitter.com schuine in Bedrijf. Ieder jaar worden kleine ondernemers in Europa voor miljoenen euro's opgelicht... via spookfacturen, acquisitie, fraude en misleiding. Alleen al in Nederland bedraagt de schade jaarlijks ruim 400 miljoen euro. Maar terwijl consumenten tegen deze vorm van oplichting en fraude worden beschermd... zijn het vooral ZZP'ers en kleine zelfstandigen... die het slachtoffer worden en nergens terecht kunnen. De Europese Commissie heeft de afgelopen week een resolutie aangenomen... die bedrijven meer bescherming moeten gaan bieden. Maar of het ook gaat lukken, is natuurlijk nog maar de vraag. We praten erover met Fleur van Eck van het steunpunt acquisitiefraude. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u ons even uitleggen het woord acquisitiefraude? Wat valt daar nou allemaal onder? Goeie vraag, eh, want je zou kunnen zeggen dat acquisitie natuurlijk eh, op allerlei producten en diensten verkoop slaat. Het is een kreet die wij eh, hebben overgenomen van de politie eh, die in 2001 ongeveer eh, een groot project acquisitiefraude heeft gedraaid. En het is eh, eigenlijk heel specifiek advertentie, advertentieverkoop. Uh, of alles wat te maken heeft met naamsvermeldingen... Uh, uh, wat ondernemers Gidsen betreft, wat ja. bedrijven betreft. Hoe werkt het? Wat, wat is de praktijk? Nou, we hebben, uh, ik kan er uren over vertellen, maar dat is nou ook weer niet de bedoeling, nee. denk ik. Uh, maar we hebben de, de, de oervorm. Uh, uh, dat, uh, die werd al aardig beschreven door uh, meneer Willem Elschot. Die uh, de uh, lijmen het been uh, heeft geschreven. Waarbij verkopers van het wereldtijdschrift... Uh, uh, uh, Terwijl het wereldtijdschrift niet bestond. Het wereldtijdschrift bestond wel en kwam ook bij de adverteerder. Alleen het kwam verder niet bij een doelgroep. Precies. En dat is eigenlijk de essentie van, van acquisitiefraude. Dat er wel een, een, een, een, een, in de ogen van de malefiede verkopers een, een contract, een rechtsgeldige overeenkomst wordt uh, georganiseerd. Dat klopt ook niet, want er wordt heel veel aan misleiding, structureel fraude dus uh, gedaan. Maar vervolgens komt er ook geen goede tegenprestatie voor de ondernemer, want die investeert natuurlijk in een naamsbekendheid en in reclame. En uiteindelijk zit je op een of andere totaal achteraf site waar verder helemaal niks mee gebeurt. Ja, nou, we hebben nu natuurlijk heel erg veel te maken met de Malafide internetgidsen en business guides, en eh, daar hebben we ook weer allerlei vormen en varianten in. Maar je moet gewoon eigenlijk denken aan Malafide telefoongidsen of niet bekende telefoongidsen. Zijn er daar veel van? Er zijn er heel veel van. We hebben in Nederland een, een heel aardig aantal uh, gidsen en ook spooknota's. Hè, die dan uh, fact, heel erg op facturen lijkende aanbiedingen, waarbij je dus ook nog meteen gaat betalen aan een opname in een of andere vage gids die helemaal niet bekend is. En er wordt natuurlijk heel erg uh, gespeculeerd op, uh, op en ook uh, gebruik gemaakt van uh, kenmerken van uh, bekende telefoongids. of heel erg daarop lijkende kenmerken of logo's. Um, en dan hebben we dus een we voorbeeld? Want ik, wat ik wel eens gehoord heb, is bijvoorbeeld het logo van de Kamer van Koophandel. <laughs> en dat je dan denkt dat je de, een vermelding in de Kamer van Koophandel gids. Ja, weet ik nou, er is uh, twee, drie jaar terug is er een heel grote uh, actie uh, gelukkig gestopt. Omdat er goed publiek-privaat werd geschakeld uh, in, die, uh, in die plannen. Maar toen zijn er massaal uh, heel erg op de facturen van de Kamer van Koophandel lijkende uh, uh, uh, acceptgiro's verzonden op naar de ondernemers. De bedoeling was dat dat het naar 1,4 miljoen ondernemers zou gaan. En uiteindelijk is bij de eerste 250.000 uh, is de boel al gefrustreerd. En wat omdat, werd er aangeboden dan? Ja, het is, een, het is, een, het is eigenlijk uh, uitnodigen tot het doen van een betaling naar een uh, totaal onbekende partij, althans mm -hmm. uh, die heette dan in dat geval Kantoor voor Klanten, KVK mm -hmm. uh, uh, uh, Dus er wordt natuurlijk heel veel gebruik gemaakt van bekende partijen als bijvoorbeeld die Kamers van Koophandel mm -hmm. die er ook heel erg werk van hebben gemaakt onder iets om daar een procedure over te starten. En dat heeft heel erg in de politiek gespeeld, want toen dacht iedereen jee, de Kamer van Koophandel. Dus degene die uh, zoiets toegestuurd heeft, die kan er eigenlijk ook niks aan doen, dat iedereen trapt of wel? Nou, er wordt natuurlijk heel veel eraan gedaan dat die mensen gewoon toch per ongeluk dat geld overmaken naar een ja. verkeerd rekeningnummer. En, en dan, om het dan terug te krijgen, is het natuurlijk helemaal niet makkelijk. Uh, mev mevrouw Van Eck, zijn dit nou uh, uh, ondernemers die eventjes een uh, link uh, dingetje bedacht hebben van, oh, ik noem mijzelf kantoor voor klanten. Dat lijkt elkaar voor elkaar. En dan ga ik ze ook uh, Accept Giro sturen. Of zijn dit organisaties? En zijn dat dan binnenlandse, buitenlandse? Wie zit er hier achter? We hebben een Nederlandse dadengroepen, die uh, ook behoorlijk georganiseerd al te werk gaan. Die elkaar de bal toespelen. Die bijvoorbeeld meerdere uitgeverijen of meerdere gidsen bezitten. Daarnaast heb je ook internationaal opererende criminele organisaties. En die zijn echt wereldwijd bezig. Dat is echt. Dus het is een internationaal ondekend. probleem ook. Absoluut. Wordt er ja. wel eens iemand opgepakt? <laughs> ja. Uh, echter moeilijk. Uh, uh, het, het, uh, het is natuurlijk geen prioriteit. Fraude is sowieso een moeilijk uh, onderwerp om uh, daar prioritering aan te geven. Uh, gezien alle uh, criminaliteit, fysieke criminaliteit, die er natuurlijk al lang uh, altijd voorrang heeft boven fraudezaken, tot nu, helaas. Uh, er worden wel, het zijn ook in dat project waar ik het eerder over had, zijn er een aantal arrestaties verricht. Er zijn een, een vijftal veroordelingen in die tijd uitgerold. Uh, heeft dat zin? Dat is dan ook weer natuurlijk... Uh, Helpt dat nou, hè? de strafrechtelijke zaken? Uh, uh, de boeven lachen er meestal om. Want uh, die zitten, die calculeren dat in. En uh, zorgen er heus wel voor dat uh, andere partijen... hun werk blijven uh, voor ja, het ze zijn ook bijna niet te pakken. Want het, de, het feit blijft dat uh, de slachtoffers getekend hebben. En mm. dus vaak niet op de kleine lettertjes hebben gelet. En dus gewoon, uh, ja, eigenlijk... Zo dom zijn geweest om te makkelijk een handtekening nou, te Nou, zo dom dat we het niet horen. Want okay, uh, <laughs> okay, okay. Het gaat. We hebben uh, het over, over ZZP'ers en ja, kleine ondernemers. Ja, die maar, zijn vaak te dupen. Dat is waar. Ze zetten hun handtekening. Maar er zijn ook heel veel grote organisaties te dupen. Ik heb ook uh, scholen, hogescholen, ziekenhuizen, uh, uh, gesubsidieerde sector, die echt voor vele tientallen duizenden euro's te intrappen. Maar wat moet er nu gebeuren? Er gebeurt al een hoop. Wij zijn een landelijk steunpunt uh, voor de gedupeerde ondernemer... Uh, die ook kan helpen met het niet betalen. Het uh, beargumenteerd niet willen betalen. Uh, daar daar, kunnen, voor, daar kunnen brieven voor opgesteld worden. Men kan deelnemer worden voor juridische hulp... met name bij onze stichting. En waar wij ook heel erg mee bezig zijn, is om preventiesystemen op te zetten... om vooral te voorkomen dat dit soort ellende plaatsvindt. Nou, dat is lastig, want wij kunnen ook niet met zwarte lijsten gaan werken naar buiten. En dat heeft weer met de privacywetgeving hier te maken. En, en, en uh, ook mogelijke uh, claims die je daardoor kan krijgen. En wij zijn natuurlijk ook niet een partij die uh, dikke buffers heeft om uh, dat soort zaken op te pakken. Als, Echter als, als, als ja. nou, er is nu wel een resolutie aangenomen in uh, Brussel ja, die, um, die ook wel zegt van nou, lidstaten, jullie moeten echt meer gaan doen aan die bescherming van die ondernemer. Uh, en als jullie nou, daar niet over De consument iets op bedenken, is beschermd, maar de ondernemer ja, volgens mij klopt, helemaal niet. Hier. Dat klopt. Wij hebben er wel overleg over met het ministerie van EZ, ook uh, samen met justitie en MKB Nederland. MKB Nederland is projecttrekker van het project Acquisitiefraude samen met ons. Mm -hmm. Uh, maar het, het, kijk, het is niet één maatregel die je kan nemen om het probleem aan te pakken. Waar wij ook mee bezig zijn is te kijken hoe we banken mee kunnen krijgen... om bijvoorbeeld en andere dienstverleners om te zeggen... wij willen deze gasten, als wij meldingen krijgen over malafide praktijken... niet meer in onze boeken hebben. Kunt u ons eens uitleggen waarom er een verschil is van de maatregelen... die een consument kan nemen in dit geval? met de kleine bedrijven die gepakt worden. Waarom zit daar een verschil tussen eigenlijk? Nou ja, dat vragen wij ons ook af, eerlijk gezegd. Uh, je merkt ook in Brussel dat men ook vindt dat er eigenlijk geen verschil moet zijn. En vooral die kleine ondernemer dezelfde bescherming moet krijgen als de consument. Uh, tot nu toe zien we dat alleen maar in de rechtspraak. Het is ook wel raar trouwens, want die kleine ondernemer... die, krijgt, die heeft bijvoorbeeld wel weer nu uh, de mogelijkheid om een beroep te doen... op het bel -me register Als je niet gebeld wil worden, dan kan je je als kleine zelfstandige daarbij aanmelden. En waarom heeft hij dan niet vanuit EZ hè, bijvoorbeeld ook die bescherming gekregen... juist om die oneerlijke handelspraktijken aan te pakken? Dat is vreemd. En daar, daar zijn we dus wel over in gesprek. Tot nu toe zien we nog niet heel veel beweging. Maar wat kan je concreet als ondernemer dan niet... wat je als consument wel kan? Een, een consument kan een beroep doen op de wet... op de oneerlijke handelspraktijken. Ook pas voor de rechter, hoor ik trouwens. En zeggen, luister, dit zijn agressieve misleidende... oneerlijke handelspraktijken. En uh, daar beroep ik mij op, want zo zijn ze te werk gegaan. Want daar mogen we, mogen we wel over zeggen... Uh, en dat zegt hij zelf ook ik ben zo dom geweest om te tekenen. Dat uh, mogen we van nu over die ondernemer niet zeggen. Dat klopt. De ondernemer heeft te weinig rechtsbescherming op dit moment. En daarin probeert natuurlijk met name MKB Nederland... die daarvoor is, ook om die lobby goed te voeren... Eh, samen met ons, ja. eh, eh, zich sterk voor te maken. En nu is het dus heel goed dat Brussel, die al jarenlang klachten krijgt... uit allerlei landen van die internationale grote gidsen... ook, eh, ook vorig een paar jaar terug al een motie heeft aangenomen om er meer aan te doen. Je ziet alleen dat die lidstaten alleen die consument beschermen. Terwijl Brussel eigenlijk zegt... Jongens, er is ruimte voor bescherming van die uh, ondernemer. Doe er nou eens wat aan. En ja, als je gewoon niks daar, wat daar dan bent, doen. Daar bent u ook voor. Merkt u nou dat zo'n steunpunt uh, waar, waar u van bent, dat dat ook daadwerkelijk helpt? Ja, we hebben ook uh, onderzoek gedaan. Uh, we hebben 2500 uh, uh, zeer tevreden deelnemers van de stichting die ook kunnen bevestigen dat. Uh, ja, Dat ja, Willem, Willem Overbos is inmiddels daarnaast aangeschoven. Gehad. Die zit hard mee te knikken. Okay. Ja, van de MKB-servicedesk gaan we zo mee praten. Maar het heeft dus wel degelijk nut om je te verenigen, zal ik maar zeggen. En samen sterk ja, te zijn. Ja, kijk, en er, kan ook, er kunnen ook een aantal maatregelen wel bedacht worden en uitgevoerd. Uh, het liefst zien we natuurlijk ook een wettelijke bepaling in de uh, specifiek strafbaarstelling voor dit probleem. Maar ja, dan zitten we weer met een handhaving. Gaat politie en justitie er ook echt wat aan doen? Want als ze dan denken: ja, leuk die wet, maar we doen er niks aan, dan hebben we er ook geen bal aan. Tot slot, heeft u een becijfering van waarom dit gaat? Over wat voor bedragen? Nou, wat er al gesteld werd, de 400 miljoen is een schatting, onzerzijds. Ja. En hoe komen we daaraan? Een tiental jaren geleden heeft MKB Nederland, geloof ik, al met de Kamers van Koophandel en de voorganger van onze stichting dat cijfer al afgegeven. Althans, 180 miljoen euro voor het midden- en kleinbedrijf alleen. En dat is natuurlijk niet alleen het midden- en kleinbedrijf, laat ik daar ook even helder in zijn: particulieren? Als het alleen maar gaat om je Maar ook grote bedrijven en instellingen en waarschijnlijk ook departementen zijn het haarsje. Alleen weet niet altijd. U uh, doet goed werk. We spraken met uh, Fleur van Eck van het steunpunt acquisitiefraude. Hartelijk bedankt. Dag gedaan. Bij ons aangeschoven Willem Overbos van MKB Service Desk. Iedere week nemen we met hem het belangrijkste en opvallendste ondernemersnieuws door. Goedemiddag Willem. Goedemiddag. Uh, Apple pakte deze week fliek uit, Steve Jobs in zwarte trein en spijkerboek... daar stond hij weer, ondanks dat hij zich gemeld had bij zijn bedrijf... en had een verhaal over iCloud. Volgens mij is er geen hond die weet wat iCloud is, vertel het maar. Nou ja, iCloud is natuurlijk weer een nieuwe variant op cloud computing... Uh, en dan zeg je, wat is cloud computing? Ja, wat is dat dan? Uh, cloud computing is het via internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware... zegt de definitie. Maar om het even helemaal plat te slaan... het betekent eigenlijk dat er partijen zijn op internet... zoals Apple, zoals Google, zoals Microsoft... die centraal serverruimte ter beschikking stellen... centraal applicaties zoals uh, Google Docs, Google Apps... ter beschikking stellen... zodat je het niet meer in je kantoor hoeft te hebben... in een of andere kelder of uh, op je bureau... Maar zodat je centraal gebruik kan maken van de mega opslagcapaciteit en serverruimte van dat soort grote bedrijven. En is dat goedkoper? Absoluut, want ja, reken maar uit. Als jij voor, uh, bij Google kun je volgens mij al voor 40 euro per gebruiker per jaar heel je e-mail, kalender, documentbeheer uh, opslaan. Uh, Apple gaat met dezelfde tarieven maar online. Maar voor een bedrijf? Ja, dat is veel goedkoper, want je betekent, als jij voor 100 man dat moet doen... kun je precies uitrekenen hoeveel het kost. Zet je dat af tegen de kosten voor systeembeheerders, softwarebeheerders... hardware, eh, licenties, dan ben je er veel, veel en veel duurder uit. Dus het is een enorme kostenbesparing die je ermee kan realiseren... en daarnaast een efficiëntieslag. Maar dan heb je dat allemaal even lekker in die cloud neergezet, al die gegevens. Is dat niet een beetje eng? Want ik bedoel zo'n Apple of Google, ze kunnen overal, bij al je gegevens, is niks meer private. Nee, maar dat is met name natuurlijk iets... Hè, je ziet dat het onderzoek waar, het, uh, waar je ook aan refereert, eh, dat, dat bijna 60% van de Nederlanders overweegt, hè, ondernemers in Nederland overweegt om in de komende drie jaar online te gaan. Die angst met name uit het verleden dat het allemaal niet veilig is, die is aan de ene kant terecht, want er gaat wel eens wat mis. Was een ja, paar weken geleden. Krijgt, je alles kwijt. Ja, een paar weken geleden was uh, Amazon.com die een hele grote uh, infrastructuur levert, was 36 uur online. Dat doet enorm veel web webwinkels pijn. Maar van de andere kant, de kans dat dat gebeurt, is vele malen kleiner dan dat jouw eigen servertje onder je ja, offline doorcash. Ze waren eigenlijk. offline. Sorry, sorry waren ja. offline. Ja. En dat dat heeft natuurlijk een enorme impact. Zelfs de Rabobank ja. had al last van. Ja. Maar het is wel zo dat het steeds veiliger wordt. Want he, zowel Google als Amazon als Microsoft... die hebben natuurlijk datacenters over de hele wereld staan. Een enorme opslagcapaciteit. En die verdelen zeg maar, jouw informatie eh, gelijkwaardig over de wereld. En dat betekent dat het heel veilig daar staat. Over privacy, ze zullen zich moeten houden aan de privacywetgeving. Natuurlijk is daar discussie over vanuit, hè, voldoen ze aan de wet? Staat die data in Europa opgeslagen? Uh, noem maar op, dat zijn discussies die op Europees niveau gevoerd worden. Uh, is het veiliger? Ik denk van wel. Ja. Dan gaan we even naar een ander onderwerp. Uh, de ING heeft onderzoek gedaan naar... hoeveel mensen nou bellen en mailen en internetten voor privézaken... op kosten van en in, in de tijd van de baas... En wat, wat is er uitgekomen uit het onderzoek? Ja, wel opvallend. De, uh, het onderzoek is gehouden onder een paar honderd uh, ondernemers. En dat, of een paar duizend. En 43 zegt soms uh, mailtjes in de tijd van de baas te beantwoorden. 7, 13 zegt dat vaak te doen. En de rest, 44 houdt werk en privé strikt Schrijf te scheiden. Schijt toch uit, toch? geloof je toch zelf niet. Volgens mij is nee. iedereen die op een kantoor zit... die belt of die mailt of die doet wel eens in de tijd van de baas... of met, de, met de, de, de, de hardware van de baas. zou je zeggen inderdaad, want internet er gebeurt ook veel vaker. Ik geloof dat zelfs 60 70 internet in de tijd van de baas... dus boekt vakanties, zoekt zijn een website op. En dat is natuurlijk helemaal niet gek, want je ziet met dat privé-werkbalans... het nieuwe werken, het mobiele werken, dat... Maar geloof jij zelf die uitkomst? Ik vind ze opvallend. Ik had verwacht dat er veel meer in de tijd van de baas zou ja. worden gemeld. Dus mensen zijn niet eerlijk geweest. Nou, ik weet niet, Het onderzoek <laughs> is niet representatief. Maar dat, ik denk dat IP, uh, IRG op zich een hele representatief ja, onderzoeksbureau okay. heeft. Dus laten we daar even niet aan twijfelen. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat... De, de scheidingsbalans tussen werk en privé die wordt steeds vager. Het wordt juist vanuit werkgevers en ondernemers gestimuleerd... dat mensen een mobiel van de zaak hebben, een laptop van de zaak... dat ze ook thuis eens een keer uh, wat voor je doen. Nou, als je dat even, hè, dus De andere kant van de medaille is... dat laat die werknemer gewoon lekker in de tijd van jou wat doen. Ja, dat kost je productiviteit tussen 9 en 5. Maar s'avonds, om 8 uur, 9 uur, 10 uur... Is die, onder, is die werknemer ook weer voor jou aan het werken. Dus dat is een, een, een balans die je moet zoeken... waarbij, ja, laat ze lekker even wat doen in jouw tijd, als je maar zorgt dat je er goede afspraken over maakt... en dat je als bedrijf, of als manager, of als ondernemer... ook veel meer gaat sturen op het eindresultaat, dus op output... wat doe je nou eigenlijk voor dan, mij? En dan dat je van 9 op? tot 5 alleen maar voor de baas zit. Ja, ja en of die nou wel of niet zitten e-mailen voor zichzelf... maakt niet zo heel veel uit. Als laatste onderwerp juni blijkt een lastige maand... voor de ondernemers te zijn, hè? Het is een. Uh, ja, mei heb je natuurlijk de, uh, het vakantiegeld uit moeten keren. In juni komt daar de loonbelasting nog eens een keer overheen. En dan heb je juli, augustus uh, en een stukje van september, die altijd wat slapper zijn. Mm -hmm. uh, omdat Nederland nou eenmaal collectief op vakantie gaat, uh, en dus de opdrachten minder zullen zijn. Um, en daar, dat betekent dat het een enorme invloed heeft op jouw cashflow... op je werkkapitaal, op het geld wat je hebt om rekeningen te betalen. Dan weet je toch van tevoren dat dat er aan komt? Uiteraard weet je dat van tevoren, maar het onderzoek wat we gelezen hebben... en niet alleen maar het onderzoek, maar het blijkt ook dat heel veel ondernemers... Uh, niet jaarlijks reserveren dat vakantiegeld. Dat doe je natuurlijk wel in de boekhouding, keurig, elke keer als je een loon betaalt. Maar niet in je cashflow. Maar niet in je cashflow. Nee. En uh, dat betekent dat, zeker ook omdat de druk die er nu al is op die cashflow, op, en daar hebben we het vaak over, hè, die banken die moeilijker financieren, die ondernemer die al zijn reserves al kwijt is, dat het spannend wordt. Dus gaan onderzoek... de bedrijven echt failliet? Van, ja, er je? worden meer faillissementen verwacht in de zomer en vlak daarna. En daarom is het heel belangrijk dat je een aantal dingen de komende maanden goed in de gaten houdt. En dat is met name, en dat, dat wordt. Uh, heel veel verteld, maar dat blijft super belangrijk is zorgen dat als je een dienst levert ook meteen factureren. Zo snel mogelijk. Zorg ervoor dat je de betalingstermijn niet alleen maar 14 dagen... maar zet dan ook de datum erop. Dat, dan betalen mensen sneller. Zorg ervoor dat je zaken doet met klanten die ook daadwerkelijk kredietwaardig zijn. Zodat je niet zeg maar, geld uh, aan het verliezen bent op je klanten. En zorg ervoor dat je ook even een prognose maakt van hoeveel cashflow heb ik nou in de komende maanden daadwerkelijk. Dus een liquiditeitsbegroting. Zodat als je problemen voorziet... dat je niet halverwege de zomer naar de bank gaat, maar nu al. Helder. U hoorde Willem Overbos van MKB Service Desk. Hartelijk dank Willem. En na het nieuws van twee uur dan zijn we bij u terug. En dan hebben we nog drie gasten met wie we het gaan hebben... over kampeertrends en over het bestaan van de campingondernemer. Wat ons betreft heel graag tot zo dadelijk naar het nieuws van twee uur. Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Dit weekend live vanuit De Kroon in Amsterdam. Met A.L. Snijders over zijn novelle De Incunabel. Karel de Roy van Mini Maxi over het Festival Klassiek. Regisseur Ivo van Hoven over De Russen. En live muziek van Van Dikhout. Kom langs in De Kroon of luister. Opium, straks tussen half drie en half vijf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Iedere 18 seconden overlijdt er iemand aan tuberculose. Dat is onnodig, want iedereen kan genezen. Ik ben Peter Faber en ook ik ben genezen van TBC. Red samen met mij vandaag nog een mensenleven voor slechts 5 euro per maand. U ontvangt van mij dan een welkomstattentie. Stop tbc.nl Giro 130 Den Haag. Cursus Duits. Pech onderweg. Hoe zeg je rammelende uitlaat in het Duits? Ja, de, klaar. De, de, iets met. DEER. Auslassen. Das Auslassen. De, uh, macht een bisschen gerammel. Gerommel. Gelaat in. Das Auto. Zoiets. Voorkom gedoe. Doe gratis de Peugeot vakantiecheck. Dan wordt uw auto op 28 vitale punten gecontroleerd. Bel 0800 Peugeot voor een afspraak. Of kijk op Peugeot.nl. Broodje bleker. Dat is lekker! Straks verkrijgbaar in alle viswinkels. Een zacht wit kadetje, knapperige vissenstukjes, ui, werd lekker zuur in uh, geen vis? Het lot van onze Noordzee ligt in handen van staatssecretaris Bleker. Greenpeace roept Bleker op om zeereservaten in te stellen. en te zorgen voor een goed visserijbeleid. Kijk op sosnoordzee.nl.